Kees Groot met het NOS-journaal. Vanaf vliegveld Saventem is voor het eerst sinds de aanslagen van 22 maart weer een vliegtuig opgestegen. Het ging om een vlucht naar het Portugese Faro. Voordat het toestel opsteeg stond het eerste minuut stil op de start- en landingsbaan... om de slachtoffers van de bomaanslagen te herdenken. Vandaag vertrekken nog twee vluchten vanaf de Brusselse luchthaven. In de komende dagen wordt de capaciteit van het vliegveld geleidelijk uitgebreid. De vluchtelingenstroom van Turkije naar Griekenland houdt aan. Nog net voordat Griekenland morgen begint met het terugsturen van illegale vluchtelingen wagen veel migranten de oversteek. De afgelopen 24 uur zijn meer dan 500 mensen op de Griekse eilanden aangekomen, melden de Griekse autoriteiten. Migranten die geen recht hebben op asiel worden vanaf morgen naar Turkije teruggestuurd. De drone die vrijdag rakelings langs drie vliegtuigen vloog op Schiphol laat nog eens zien dat het kabinet snel met nieuwe regels moet komen voor zulke onbemande toestellen. Dat zegt de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers. Volgens de verkeersvliegers wordt in Europa elke week wel een piloot geconfronteerd met een drone en dat kan leiden tot dodelijke ongelukken. Als het aan de verkeersvliegers ligt worden de drones technisch beperkt zodat ze maximaal op 120 meter hoogte kunnen vliegen. Azerbeidzjan heeft in het conflict over de regio Nagorno-Karabakh een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd. Het land zegt met het staakt het vuren te reageren op de internationale roep om een wapenstilstand, maar zegt ook de wapens weer op te pakken als het wordt aangevallen. Dit weekend laait het geweld in de betwiste regio weer op. Vrijdagnacht zouden in totaal 30 militairen zijn omgekomen, 12 aan de kant van Azerbeidzjan en 18 aan de kant van Armenië. Het weer, lokaal nog een enkele bui, maar geleidelijk breekt de zon in vooral het westen steeds meer door. Het wordt vandaag zeer zacht, met temperaturen tussen de 15 en 20 graden. Vanavond en vannacht trekken er een paar buien over het land. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Sehoka van de ANWB.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 Dat doen we om half vier. Um, zo zometeen ook het weer. Uh, we hebben de Divisie volgen. De wedstrijden, Aden Den Haag, FC Groningen, Rode JC Heerenveen en Ajax-Pek En op dit ogenblik NEC, Vitesse. En in Nijmegen staat het 1-0. En natuurlijk volgt ook Vlaanderens mooiste. De Ronde van Vlaanderen. En daarnaast sportnieuws en lokale en regionale informatie. De zon schijnt 12,5 graden op de tennen van ZFM. Daarom op Lente Beach tot aan 5 uur bij Zandvoort op zondag. Nu de Style Council, My Ever-Changing Mood. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy But you're moving so carefully, let's start living dangerously Time to me. Baby. And dangerous. Op vrijdag op nummer 1 in de Euro Breakdown: DNCA, Cake by the Ocean. Het is zo'n plaatje wat al een jaar rond zit te zwerven... en nu pas aanslaat. En daarvoor stouw met My Ever Changing Moods. Nou, in Nijmegen is de slotfase interessant... want um, Dario Dumits die um, bracht Nijmegen NEC op 2-0... maar Louis Baker die bracht de spanning weer terug... en het staat nu 2-1, maar het einde is nabij...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 Ethiopiër Gebret Sadik Abraha en al snel nam Kotut het commando over, waarna hij onbedreigd de finishlijn passeerde. Het parcoursrecord van Kenis Nisa Bekele uit 2014 bleef overeind. De wedstrijd bij de vrouwen leefde ook een Keniaanse zege op. Viseline, Jeb Kessio, vorig jaar derde, won in 2025-52. Boru Tadeze uit Ethiopië was uh, bij haar zege in 2013 vijf minuten sneller. Uh, dan gaan we even basketballen. De basketballers van de San Antonio Spurs... hebben hun 64e afwinning van het seizoen geboekt. En dat is een nieuw clubrecord.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 Bedankt, Lira en uh, Ricky Martin, al 15 jaar oud. Nobody wants to be lonely in our achtergrond. Gravity 6 met Annie, You Save Me. CFN, Westkust, dierbericht. Ja, wat was het gisteren bewolkt, maar vandaag ziet er het, uh, een stuk beter uit. Vanochtend was het nog uh, over het algemeen bewolkt, maar uh, op dit ogenblik zal de zon weer uh, tevoorschijn komen. Dat doet hij dus. En schijnt hij uh, altijd zijn zonnestralen op de aarde neer.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 And Kim and Ye. I'm like, boy, stop, run that back. God damn you, father, can you play that sax? met Up on the Downside, erachter Fleur East Sax niet te vinden in your Breakdown. Schande gewoon, nee, maar niet smelden, maar goed, de stem van Europa zegt wat anders. Het is lente, de lente komt eraan, en dan ook de lenteplaten. Wat dacht je van deze? Dit is Amerika met Ventura Highway. Chewing on a Pizza walking down the road, Tell me how long say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 Op het houtpodium treden op mantra Jorik van Noorden, Nielsson La PK Tina, Ronnie Flex en Leo Kleine, Sue de Incognito, Baltasar, Chef Special. En de presentatie is een handen van Baden en Weinand van 3FM.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 Dan gaan we even kijken naar het jubilee podium. Daar treden op Gosto, Krakers-Eiland, Lucas Hamming, Admiral Freebie... Frescu, Eefje de Visser, Zomjeu, My Baby, Jan Coffee, Feest DJ Ruud... en de presentatie is in handen van Joshua Baumkarten... also known as Mr. Word Beard. Het Plein van de Vrijheid in samenwerking met Hogeschool in Holland Haarlem eh, is uh, Celesta, Fused Smoking Silhouettes en Haarlem's Toekomst, de Punk, Cheap Trails, Lakshimi en Jack and the Weatherman. En de bevrijdingspop wordt traditioneel geopend door de winnaars van de Rob Acta Award. En dit jaar is dat mantra. Het festival sluit af met Haarlem's Chef Specials.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 Dat nou, is een oud nummer van Stevie Wonder van uh, zijn album Inner Visions. En uh, ja, gecoverd door dus, Incognito, Don't You Worry About A Thing. En die kun je dus vinden in uh, bevrijdingspot 2016 in de Mahalemarhuid. We gaan even kijken naar de Ronde van Vlaanderen. Met nog 75 kilometer te gaan hebben Erviti en Van Hoeken aansluiting gekregen... van vijf renners Kruipel, Polit, Hal, Klaas en Gertsef.